Feli van Tijn met het NOS Journaal. Het is niet nodig dat Turkije excuses aanbiedt voor zijn aanval op Nederland. Maar de komende tijd zullen we duidelijk maken dat wij hier ons eigen beleid maken... en op geen enkele manier geïnteresseerd zijn in de opvattingen van Turkije, zei Rutte. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels gezegd dat hij het Nederlandse standpunt respecteert. De ministers Ascher en Koenders blijven de komende tijd in gesprek met Turkije, zei Rutte. Op de vliegbasis Eindhoven is een ceremonie gehouden voor de stoffelijke resten van slachtoffers van de vliegramp met de MH17. Daarbij waren namens het kabinet premier Rutte en enkele ministers. De zes kisten met resten worden naar de kazerne in Hilversum gebracht. Bij de ramp in Oekraïne kwamen 196 Nederlanders om het leven. Koning Willem-Alexander is op bezoek geweest in Oudewater. In Hekendorp, in die gemeente, werd twee weken geleden vogelgriep geconstateerd. Daar werden 15.000 kippen geruimd. De koning sprak onder andere met mensen uit de pluimveesector. De politie in Noord-Nederland heeft bij een grote actie 230 mensen aangehouden... en 400.000 euro aan openstaande boetes geïnd. 1400 agenten in Drenthe, Friesland en Groningen deden mee aan de actie. Er zijn ook 36 auto's in beslag genomen en 12 belastingontduikers aangehouden. De politie in Oostenrijk heeft 13 mensen opgepakt... op verdenking van haatzaaien en het ronselen voor de jihad... Er zijn ook propagandamateriaal, geld en computers in beslag genomen. De dertien mensen worden ervan beschuldigd... dat ze lid zijn van een criminele organisatie. PSV heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de Europa League... door in Estoril met 3-3 gelijk te spelen. En Nederland is de enige kandidaat... om het EK Voetbal voor Vrouwen in 2017 te organiseren. Daar hebben zich geen andere landen gemeld. De UEFA neemt volgende week de beslissing of het EK ook echt in Nederland wordt gehouden. Het weer. Het blijft droog. Vannacht gaat het plaatselijk vriezen. Morgen zonnig en 3 tot 8 graden. Dit was het NLK. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jotso Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam, daar staat 4 kilometer. Tussen Knoopert eemnes en Blarikum, A2 Utrecht naar Den Bosch. Bij Knoopert Evelingen 3 kilometer. Op de A9 richting Alkmaar, tussen Beverwijk en Akersloot 4 kilometer. Bij Akersloot zijn twee rijstoken dicht. Een vrachtwagen heeft daar een lading, piepschuim en hout verloren. En het A12 in de richting Den Haag. Tussen Harmelen en Bodegraven. 12 kilometer na een ongeluk. Bij Bodegraven is daardoor de linkerreis ook dicht. A13 richting Den Haag. Tussen Af Rotterdam, roodreis en Delft-Noord. 7. A16 richting Rotterdam. Voor het Knopen-Terbrechtseplein. Op de parallelrijbaan. 6 kilometer. A20 richting Gouda. Tussen Schiedam en Knopen-Terbrechtseplein. 5 kilometer. En richting Hoek van Holland staat. 4 kilometer bij knopen plein. A27 Breda. Richting Utrecht. Tussen knoop Gorkum en Lexmond, 7 kilometer aan ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer vrij. Vanuit Utrecht in de richting Gorkum, bij Lexmond een 3 kilometer. En voor de brug Gorkum nog eens een keertje 5 kilometer. En op de A28 Utrecht richting Zwolle, daar staat tussen Leusden Zuid en Amersfoort-Vathorst 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Eten. Wie geen baan heeft, zoekt naar werk. Wie het doorkrijgt, wil het weten. Wie zich zwak voelt, maakt zich sterk. Wie geen keus heeft, kan niet kiezen. Geen adem krijgt, wil lucht Wie niets heeft, kan niet verliezen Wie geen uitweg ziet, die vlucht Vermeld staan. Wie geen stem heeft, wil gehoord. Wie niks heeft, kan niets betalen. Wie geen kans schrijft, alles aan. Wie geen recht heeft, gaat het halen. Wie niet mag, moet toch bestaan. Dat is niet nieuw. Of regels wat daar wetten zijn wetten, maar mensen zijn mensen die doen wat ze altijd al. Zoekt eten. Wie geen baan heeft zoekt naar werk. Wie het door krijgt zal het weten. Wie zich zwak voelt maakt zich sterk. Wie geen kant op kan gaat slagen. Wie geen uitzicht heeft. Wie geen antwoord krijgt, blijft vragen. Wie het donker ziet, ligt. Dat is niet nieuw, zo gaat dat alleen. Daar doen geen grenzen of regels wat aan. Wetten zijn wetten en mensen zijn. Mensen die doen wat ze altijd al hebben gedaan. Die doen wat we altijd al hebben gedaan. Komt van de nieuwe cd van de dijk, Huub van de Lubbe en consorten. En dat nummer dat heet uh, Mensen zijn Mensen. En de cd die heet Allemansplein. Dat is weer een echte dijk CD geworden. Uh, om niet te zeggen een dijk van een cd. Ja, en uh, welkom terug bij het uh, tweede uur van uh, Zandvoort Draait Door, dames en heren. En dit deel heet normaal gesproken de stamtafel. En uh, dat betekent dat we dan een beetje slap gaan zitten kletsen hier. Maar dat doen we vandaag niet. Dat deden we vorige uur ook al namelijk. Ja. <laughs> <laughs> twee van het slappige oude neel. Dat uh... schiet niet op. Nee. Maar wat wel belangrijk is, uh, dames en heren. We hebben hier nog twee extra gasten aan tafel zitten. En dat zijn Loes en Bas. Uh, en die zijn van het theatergezelschap uh, ja, Theatergroep uh, Toko Drama. En Toko Drama die gaan bestaan al 25 jaar. En die, uh, die gaan aanstaande zondag een uh, stuk spelen: een toneelstuk spelen van Ingmar Bergman. Uh, in, het, in de krocht in Zandvoort. En ik denk dat dat heel erg mooi gaat worden. Het is bovendien een fantastisch zaaltje in de krocht. Dus een zaal moet ik zeggen. Uh, Loes en Bas, hartstikke welkom bij ons in het programma. Dank je wel. Uh, Scenes uit een huwelijk. Nou, nou had je mij ook op het tuur binnen, binnen neer kunnen zetten. <laughs> Ja, maar dan red je het niet in de tijd dat ze de kroeg gehuurd hebben. Oh, dat is, waar. Ja. Nee, dat, is, dat is ook weer waar natuurlijk. Is... Vertel, het is een stuk van Ingmar Bergman. Uh, wie, wie spelen de rollen? Uh, we zijn met tien spelers. Ja. Ik kan de namen wel even noemen. Ja, gezellig. Graag. Ja. Katie Dolk, Cindy IJspaard, Helinde Gerrits, die spelen Marianne. Marcel Butterhoff, Hessel Kastricum en Rob van Loenhout spelen Johan. De moeder van Marianne speelt Mas Fokma. Peter en Carine, het bevriende stel, worden gespeeld door Bas Malipaart. Bas zit naast me en Joyce, Joyce, Joyce ja, ja. Uh, Jocelyn Stoks. Mevrouw Jacobi wordt door mijzelf gespeeld. En dan is er nog Eva. Dat is een vriendin, vriendin van Johan, en die wordt gespeeld door Stephanie Van den Broek. Dus we zijn met tien spelers. Ja. Ik hoor dat je drie verschillende namen noemt voor één en hetzelfde persoon, personage, percentage moet mij horen. Uh, personage dus dat houdt waarschijnlijk in dat. Uh, die de, het figuur uitbeelden, of de dame en de heer uitbeelden van jong tot oud? Of, of moet ik dat anders zien? Um, nou, misschien kan Bas daar iets over zeggen. Nou, het wel in verschillende fases van het huwelijk. Het verhaal gaat over Johan en Marianne, die uh, ogenschijnlijk een perfect huwelijk hebben. Je mag iets zeggen bij de microfoon, alsjeblieft. Ja, dan ik. hoor je beter. Um, het verhaal gaat dus over Johan en Marianne, die uh, ogenschijnlijk een perfect huwelijk hebben, um, uh, maar waar steeds meer barsten in ontstaan eigenlijk. Mm -hmm. Dus we volgen ze gedurende een aantal jaren van hun huwelijk. Uh, we spelen het stuk ook in drie, uh, op drie locaties in het Theater de Krocht. Mm -hmm. uh, en uh, het publiek reist zeg maar, van de ene locatie naar de andere. Dus je ziet drie, drie keer een scène van ongeveer twintig minuten. Ja. En het, aan het slot uh, spelen we dan een, uh, een slotscène uh, waar het hele publiek bij is. Oké, okay, en dat is in de zaal neem ik aan? Uh, dat neem ik aan, ook aan, ja. ja. We, we, we, ah, we dat gaan... We hebben, we hebben dit hele weekend repetitieweekend. Ook deels in de krocht, morgen bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, dus dan gaan we dat ook allemaal uh, nog uitzoeken. Um, we zijn nog niet allemaal, niet de hele kast is uh, in de krocht geweest nog. Dus uh, we gaan dat morgen met elkaar bekijken. En, en wat dan de mooiste locaties zijn om, uh, om deze scènes te spelen. Scènes uit een huwelijk, dat is, dat is nogal wat. Mijn vrouw stond gisteren in ons trouwboekje te kijken. Ik, twee uur lang. Ik zeg, wat zoek je schat? Ze zegt, de, de, de vervaldatum. <laughs> Ja. Maar ja, oké, okay, dat even terzijde. Uh, Ingmar Bergman, dat is nogal een naam. Dat is, dat is een hele grote uh, Zweedse schrijver, regisseur uh, van ook hele beroemde films. Ja, hij heeft dit stuk geschreven in uh, 1973. En hij kon daarbij putten uit eigen ervaring, want hij is zelf vijf keer getrouwd geweest. En ook zijn huwelijken verliepen niet allemaal even vlekkeloos. Nee. En dat is ook het mooie van dit stuk. Um, je ziet dus inderdaad in drie verschillende scènes... Johan en Marianne in een stukje, in een fase van hun leven. En ik denk dat voor iedereen daar ook wel iets herkenbaars in zit. Ja. Er komt bijvoorbeeld op een gegeven moment de moeder als stoorzender binnen. Nou, iedereen heeft wel een moeder of een schoonmoeder... die soms als stoorzender binnenkomt. Dat ja. soort dingen. Maar ook hoe Johan en Marianne met elkaar omgaan... dat is denk ik voor heel veel mensen heel herkenbaar. Ik heb mijn schoonmoeder ter adoptie aangeboden. Ja. ja. Intelligente schoonmoeder. Ter adoptie, intelligente schoonmoeder. Ze weet namelijk alles beter. Ja. Ja, het blijft angstvallig stil. Moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, ik durf niks te zeggen. Nee. Nee, luister Oké. Okay. Oh ja, schoonmoeder luistert mij. Ja, deze vrouw, weet je wat het voordeel is voor mijn schoonouders? Ja. Ze konden geen kinderen krijgen. Dat is oh, nog mooier. Joh. Dat is wel een heel goed. Maar... Um, het, eh, toneel, even over het toneelgezelschap. Zo, moet ik het toneelgezelschap noemen? Of theatergroep? Of Hoe worden jullie het liefst aangeduid? Nou, Tokodrama is eigenlijk een, een cursuscentrum voor amateurtoneel uh, ja. in Amsterdam. En het wordt geleid door Bart, Bart van Heel. Hij is onze mm -hmm. regisseur. Hij geeft het hele jaar door allerlei verschillende cursussen op het gebied van uh, toneelspelen. Dan moet je denken aan improvisatielessen, maar ook uh, tekststudie bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en één keer per jaar, dat is een beetje de regelmaat waarin hij... Uh, uh, een groter stuk uh, uh, ter hand neemt. En daarvoor cast hij dan uit alle cursussen die hij heeft gegeven... Uh, mensen die hij geschikt vindt voor, uh, voor deze specifieke rollen. Ja. Uh, vorig jaar heeft hij bijvoorbeeld de Tempen van de Fakes van Shakespeare... op die manier gedaan. Mm -hmm. en, uh, en dit jaar dus, uh, zijn ze uit een huwelijk. Dus um, toneelgroep, ja, uh, maar één keer per jaar... En voor de rest een cursuscentrum voor amateur toneel voor iedereen toegankelijk. En, en dat bestaat al een tijdje, hè? want dat is al 25 jaar geloof ik. Hè? 25 jaar, ja. Ja, dat is echt ontzettend lang. Uh, Ikzelf uh, ben uh, vijf jaar uh, nu ongeveer bij uh, Tokodrama. Um, uh, ja, het wordt breed gedragen, deze, dit cursuscentrum. Barty is uh, vorig jaar ook onderscheiden uh, ridder in de Orde van Oranje Nassau... Uh, voor al zijn verdiensten op het gebied van, uh, van theater en amateurtoneel in, in Amsterdam en omstreken... en ook uh, verderop in Nederland... Um, dus, dus ja, het wordt, uh, wordt breed gezien door, door veel mensen En uh, ja, als ik, uit mijn eigen ervaring uh, kan ik zeggen dat hij het uh, ontzettend leuk doet Ik heb veel verschillende cursussen bij hem gevolgd en, um, en nu zit ik voor de tweede keer ook in zijn uh, toneelstuk. En dat zijn hele mooie, lange projecten. Ja. ja Daar werken jullie een jaar aan, zo'n project? Nou, ik denk eerder een half jaar. We hebben ja, ja. in juli uh, de eerste lezing gehad van het stuk met elkaar. Mm -hmm. en, um, en daarna zijn de repetities begonnen. En dat is dan wekelijks. En uh, naarmate de première nadert... Uh, uh, ja, steeds meer repetities. Mm -hmm. um, nu hebben we dus een heel repetitie weekend. En wat ook wel leuk is om te zeggen is dat uh, zondag uh, eigenlijk onze try-out is. Dus dat is de eerste keer dat we het stuk helemaal uh, voor publiek gaan spelen. Ja. En um, we willen daarom ook heel graag mensen oproepen om te komen kijken. En uh, er is ook een nagesprek nadat we het stuk hebben gespeeld met het publiek. Dus iedereen kan dan ook zeggen wat ze ervan vonden... en uh, ons op, liefst opbouwende kritiek geven. Ja, liefst uh, ja, wat, wat, wat er nog beter zou kunnen... of wat, hè, hoe ze het hebben ervaren. En ik weet van het temmen van de fakes van vorig jaar... dat dat bij onze try-out toen ook echt ontzettend leuk was... om met het publiek op die manier te praten over ja. het stuk... en hoe ze het hebben ervaren... en onze, onze keuzes en de keuzes van de regisseur uh, te bespreken. Ja. Uh, ja, dus het is om vier uur in de krocht uh, zondag... Uh, de entree is uh, 5 euro, dus dat valt heel erg mee. Ja, dan kan je, dan kan je niet voor thuis blijven. Uh, ja, het zou, het zou fijn zijn als mensen reserveren. Dat kan via de krocht.nl um, uh, of via een telefoonnummer, als ik dat ook even mag noemen. Ja hoor. Uh, dat is uh, 06 54 677 947 uh, of dus gewoon via de kocht.nl. Ja. Maar als je nou uh, nog niet weet of je zondagmiddag wil komen, of je denkt op het laatste moment, leuk, ik ga erheen, dan kan dat ook. Je kunt ook gewoon op de Bonnefoy komen. Ja, want dan gaan ze altijd in die klocht. Precies, ja, precies. Een hele mooie is zin. 180 man gaat er zeker in. Dus nou, het, zou, uh... het zou echt leuk zijn als we ook he, genoeg mensen hebben... om ook per scène... dus omdat we zo'n reizend publiek hebben... delen mm -hmm. we het publiek op in drieën. Ja. Dus als er drie mensen zijn... heb je één, één man publiek per scène. <laughs> dus uh, uh, gelukkig weet ik al dat dat niet het geval is. Dus er zijn al genoeg mensen om dat reizend publiek te hebben. Maar ja, dus, dus heel zandvoort zou ik zeggen. Kom en... Uh, en help ons de zaak vullen. En vooral ook ja. ons voorzien van, uh, van mooie kritiek aan het Mooie duiden. kritiek? Mag, Mag ik vragen? vragen? Ja, tuurlijk. Maar als je dan uh, als publiek... Dan zie je maar één scène dus? Nee, je, je begint bij één scène. Ja. en vervolgens ga je naar de volgende scène en dan ga je weer naar de volgende alle scène alle drie de scènes worden tegelijkertijd gespeeld precies, en het, en het publiek draait ah. door oh. dus het kan ook zijn dat je eerst de tweede scène ziet en daarna de derde en daarna de eerste maar dat maakt Aha. voor de beleving van het stuk en het begrijpen ervan maakt dat niet veel uit ja, dat is uit. wel heel leuk, ja, ja. Is inderdaad heel leuk. Ja. fantastisch idee vind ik het eigenlijk He? Zo speelt toneelgroep Amsterdam hem ook. He. Die ja, ja. hebben de, dit stuk weer in reprise genomen. Ja. Heb je 2005, 2006, 2007 en 2008 gespeeld en heb ik het nu weer in reprise genomen. Daar zijn okay. wij ook naar gaan kijken. Dus, dat, dus als je begint bij deel 3, zeg maar, dan, dan ga je naar deel 1 en denk je, ah, daar herken ja. ik iets van. Ja, ja. en het leuke is dat, dat als je dus als publiek zeg maar, is het de bedoeling dat je ook tijdens uh, het stuk wat je, waar je naar kijkt, dat je ook geluiden hoort van de andere scènes. Ja, zeg maar. ja, ja. Okay. Ik vind het een uh, fantastisch lachbaar. idee. Ja. Zandvoort, uh, 5 euro uh, is niet te veel. En uh, de krocht weten jullie allemaal te vinden. Want daar zijn uh, heel vaak ontzettende leuke activiteiten. Zoals bijvoorbeeld jazz in Zandvoort. Dat is ook binnenkort weer. En uh, gewoon uh, lekker heen gaan. Lekker kijken. Want ik denk dat je een ontzettend leuke middag hebt. En het is ook nog mijn verjaardag. Kijk, dat had je nou beter niet kunnen zeggen, Bas. Ik dacht toch mensen, op mijn verjaardagsfeestje is eigenlijk dit Ja, maar dat had je nou beter niet kunnen zeggen... Nou, komen die zand voor te maar ze willen allemaal gebakken. <laughs> ik weet niet of ik dat kan beloven, maar wel een heel no, mooi toneelstuk. No, no, no, dat ja, is ja. de tractatie van die dag. Nou, we zullen er even. Uh, we zullen het, uh, in ieder geval, als je straks het telefoonnummer en zo nog even doorgeeft aan onze redactrice. dan uh, kunnen wij dat straks ook nog even. of morgen even op onze Facebookpagina zetten. Ja. Want dat is altijd wel handig, van zo'n telefoonnummer onthoud je natuurlijk nooit zo gauw. Ik zal ook de, de teaser. We hebben sinds vandaag een soort trailer-teaser-filmpje. Uh, ja. waar je ook een indruk krijgt van het stuk. Oké. Okay zal te zien op tocodrama.nl, maar ik zal hem ook hier uh, nog even doorgeven. Ja, ja, moet je doen. Hartstikke leuk. We gaan even een muziekje doen en uh, daarna praten we verder. Emily uh, Harris gaan we doen, en dat heet Luxury Liner. Was dit? Amerikaans toonaangevende country zangeres. En uh, fantastische plaat van het album Luxury Liner. De titelsong van dit uh, album Luxury Liner. Dus ja, het is gezellig. Het is het gezellig. Heel gezellig, Het is een leuk beetje. Uh, hij is lekker, hè? Ja, dat ja, is echt lekker. Ah, het is ook een hele speciale hoor. hoor. Ja, ja. Het is een triple Willem-Alexander, dit. <laughs> ja, de Koning Pils Derde Heet hij niks voor niks, hè? Ja. ja. ja. Ja, zo is dat. Hé, hey, um, goed, Loes en Bas, aanstaande zondag, dus in de krocht. Morgen repetitie uh, dag kunnen de mensen daar ook gaan kijken... of is het dan, zijn de deuren hermetisch gesloten morgen? Nee, de deuren zijn in principe gesloten morgen van de krocht... Ja. maar wij zijn, zullen wel zelf te bewonderen zijn af en toe op het strand... om even uit te waaien. Ja, ja. <laughs> Oh, dus je kan, je, je, We kunnen jullie in Zeker. En we gaan ook uh, nog flyeren en ja. een beetje reclame maken uit. Ah, de... ja. Ja. Dan moet je vooral even een, een café in de Haltestraat ja. ja. Dat is een heel gezellig café. Een café. Hoe heet het ook? Hoe uh, ja. heette het café ja. nou ook weer? Ik zou het niet weten, iets uh, met een L en een H. Ja, ja Ellen het is en een, H. een dik mannetje en een dun mannetje. Ja. ja. Ah. En ze hebben ja. een heel mooi, uh, een een hele, snorretje. Ze hebben ook hele oude films gemaakt. En, en als je een bolhoedje erbij denkt, en je kijkt naar hem en een snorretje erbij denkt, dan weet je het. Ja. Gaan wij zeker kijken morgen. Ja, zeker nou nog jullie uit. De eerste drankje is van mij dan. Ja, ja Kijk, dat is er. Dat ja. uh, kijk, dat, ja. is even, dat hakt er gelijk in. En als ik kom morgen? Uh, het tweede drankje is van mij. Wat ja, ja. is dit nou? Ja, even applaus op Maroon. Applaus. Oké, okay. uh, dus aanstaande zondag <laughs> um, in een Theater de Krocht nog maar een keer vermelden scènes uit een huwelijk stuk van Ingmar Bergman en wordt dus gespeeld door um, Drama, een, een cursus en ja, hoe noem je het ook weer Bas? Uh, Cursuscentrum voor het amateur. Toneel. Cursuscentrum voor amateur amateurtoneel, ja. Zo, zo, ik was even de Heb nou. ik op geoefend, hoor. Ja ja. ja, ja. ik had het hier wel op een briefje staan, maar het briefje lag een beetje ver weg. Cursuscentrum voor amateur amateurtoneel. Geweldig. En, uh, het is misschien wel leuk om even te vertellen. De mensen die, die natuurlijk zelf ontzettend graag toneel spelen. Uh, wat zijn, wat zijn de, de vereisten om daarbij te mogen? Of kun je gewoon zeggen van nou, ik wil gewoon zo'n cursus volgen en uh, we zien wel. Nou, in, in principe zijn er vereisten alleen maar heel veel zin en, om toneel te spelen en yes. plezier maken. Uh, Bart van Heel, de regisseur, die heeft ook al zijn, uh, zijn lijfspreuk is... Uh, Doe het niet te goed. En uh, dat, is altijd, dat werkt heel uh, ontspannend, kan mm -hmm. ik je vertellen. Dat als je daar een beetje bibberend binnenkomt van... Oh, ik moet... Uh, He, ik moet, moet goed toneelspelen spelen of ik moet mijn best doen. Hij roept altijd aan het begin van een scène als we iets gaan spelen. Zegt hij doe het niet te goed. En dan denk je oh nee, nee ik mag gewoon gezellig toneel spelen. Ik mag het naar, naar mijn zin hebben. En dan merk je ook dat mensen ontspannen. En dat het daardoor eigenlijk ook het toneelspel beter wordt. Dat het niet krampachtig blijft. Ja, nou, dat geloof ik ook, want heel veel mensen zijn, zijn natuurlijk. Eh, het is nogal wat, hè, toneelspelen, weet ik dus uit ervaring. Oh, jij hebt het ook gedaan? Nee, ik, nee, ik zelf niet, maar ik, ik ben zelf zeer actief met een uh, theatergroep uit Muiden, die dus een soort muziektheater brengen. En ja, dan weet je dus, uh, daar, daar merk je dat dan gewoon in. Dat, dat ja, mensen zijn van het begin van uh, moet dat. En dan naarmate men dus uh, echt, echt groeit in die rol, dan, uh, dan wordt het eigenlijk steeds beter. Dat is erg leuk. Ik vind het erg leuk. Dus ik raad iedereen aan, toneelspelen is erg mooi. Net zo mooi als muziek maken. Dus als je dus voelt van jezelf dat je een acteur bent... of dat je acteursbloed hebt... nou, ga naar het cursuscentrum voor Amateur toneel. In Amsterdam. Waar is het gevestigd? Het is, uh, um, uh, de, de cursussen zijn in het Polanentheater. Dat is bij het Westerpark in de buurt. Ja. En Loes en ik komen zelf allebei uit Haarlem. En er zijn wel meer mensen die uit gewoon eigenlijk de omgeving van Amsterdam uh, daarheen komen. Op, mm -hmm. uh, en je, De meeste cursussen zijn ook echt in het, in het theater zelf. Dus je staat ook meteen eigenlijk tussen de gordijnen op het, op het podium. En ja, dat ja. is wel heel leuk. Het is niet altijd in een klaslokaal. Ja. Of zo. En hebben jullie dan niet de droom om ooit eens een keer in dat, in dat mooie theaterklaré te staan? Nee hoor, nee. Ik hou het lekker. Ik heb een hele leuke baan en ik hou het lekker voor mijn vrije tijd bij Amateur Toneel. Okay. En ik kan het echt iedereen aanbevelen omdat het zo ontzettend ontspannen werkt. Hè? Als je de hele dag druk bent met andere zaken en je gaat dan die knop omzetten en bezig zijn met tekst en met de personage dat je wil uitbeelden. Dan valt letterlijk alles van je af. Yeah. Ik kan moe uit mijn werk naar een repetitie gaan. en s'avonds 12 uur thuis helemaal fit op de bank zitten. juist door die repetitie. Ja, ja. Ja, ik heb zelf één keer op het podium van Carré gestaan, dat was geweldig. Eén keer dat heb ik gestaan. Toen was het leeg, zeker, of? Ja, ja. precies. Er <lacht> staat geen hond in. Ze gingen daarna verbouwen. Nee, nee, nee. Het, het, het, het, het, de zaal was helemaal leeg. Het enige, voor, het enige leuke was, het was wel: het decor van Mamma Mia. Nou, dus, dus, zal ik je eens wat vertellen. Dus ik, kan, ik kan dus wel zeggen dat ik in Mamma Mia gestaan heb. Kijk, Kijk, <lacht> goed. <lacht> Zong je ook, of niet? Ja, ik heb even gezongen. I have a dream. <lacht> <lacht> <lacht> Misschien moeten we zo het origineel even draaien. Ja, dan dat weten we. Ja, dan. Ja, ik, ik werd niet aangenomen. <lacht> Goed. Nou, wat, uh, ik wil ja? het nog even vertellen dat, ja? dat wij hebben met, uh, met Tokodrama... Uh, Bart van Hil, die heeft ook een, een samenwerking met toneel op Amsterdam. Want jij hebt ja. het over carré. Maar dat, daarom moet ik denken aan uh, het feit dat wij het nu tot twee keer toe met Tokodrama op het podium van de stad Schouwburg hebben gestaan in Amsterdam. Ja. In het decor van toneelgroep Amsterdam. Zo. Uh, dus vorig jaar met Temmen van de Fakes. En dit jaar hebben we dat met, uh, met 50 amateurspelers. 51, hè? Loes. 51 amateurspelers van Tokudrama. Hebben we in het uh, decor van scènes uit een huwelijk. Uh, okay. een, een, een stuk uit ons stuk. Maar ook allerlei andere dingen gespeeld. Hmm. Dus um, dat vind ik ook altijd wel heel leuk. Van, van het. Uh, ja, het spelen bij Tokudrama. Is dat je. Ja, ja nou, dat ik, ik, ik heb zoiets van. Als je, als je in zo staat op zo'n theater zoals ik toen even in, uh, in Carré op, dat, op de bühne mocht kijken. Alleen dan al, dat, dat gevoel wat je dan krijgt. Dan zou je denken van, goh, hier zou ik echt een keer willen staan. Weet je? Ja, het leuke van die samenwerking met Toneelgroep Amsterdam... is dat wij ook masterclasses krijgen van ah, ja. de acteurs van Toneelgroep Amsterdam. Dat is natuurlijk ook wel heel leuk. ja nou, jullie, uh, Ik wens jullie heel veel succes aanstaande zondag. Ik hoop dat dat helemaal vol zit, die krocht. Dat hopen wij ook. Ja, Rekenen we nu de, wel een beetje op ja, is Heel tuurlijk. graag als u ja, allemaal willen komen. Wij, wij, wij hebben drie luisteraars, dus die komen allemaal. Heel fijn. ze <laughs> dus zitten alle drie in de studio. Oh. <laughs> <laughs> nee, we hebben er veel meer. Maar uh, Zantwoord, ga gewoon kijken. Het is een unieke gelegenheid om eens een heel uh, leuk uh, uh, toneelstuk te zien. En als je er niet in kunt, dan doe je gewoon een aantal andere mensen maar opzij.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 over koetjes, voetbal en een lotto praten. Nou dacht ik, zien, zei, ja, het gaat niet goed. Dus. We moeten rennen, springen, vliegen, taken, vallen, afstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Papa J.O. is een eenmanszaak. Race van afspraak naar afspraak, het is een hele dag raak.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 We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien. Ja, fantastisch. Uh, fantastisch, leuk album van uh, Guus Meewis, uh, dames en heren. Heel apart, heel anders. Samen met de New Cool Collective Big Band... heeft hij een aantal Nederlandstalige stukken. Zoals bijvoorbeeld Opzij, Opzij, als de ook om je hoofd is verdwenen. Uh, Abel Onderweg, van Abel uh, Kom van de Dak Af... Uh, en nog een aantal van die prachtige stukken uh, uitgebracht in een geheel ander jasje. Dus met een gewoon een, een swingende Big Band erachter. En al die stukken die klinken gewoon vaak nog leuker dan het origineel. Dit was dus uh, opzij, opzij van Herman van Veen. Nu in deze prachtige uitvoering van Guus Mevers met de nieuwe Cool Collective uh, Big Band. Maar uh, genoeg uh, met die cd's, uh, Mulder. want ja, uh, uh, uh, mee uh, op. Uh, ja, we stoppen even met die cd's. Ik ga naar huis. Nee. Ik laat de schrijven openstaan en dan regelt het vanzelf wel, hè? Volgens nee, het moet niet ja. moet wel een beetje knap voor deze twee rasartiesten. Want uh, we gaan weer even twee nummers live horen van uh, Sam Sexton en, uh, en Bas. Nou, wat is nou je achternaam? Dat zullen dat ik jouw achternaam niet noem? Maakt niet uit, maar Kors. K-O-R-S. Kors. Bas Kors en Sam Sexton. Kijk, ik bedoel, anders is het zo'n ongelijk gevoel. <laughs> ik zeg van Sam wel de namen en van hem niet. Bas Kors en Sam Sexton. En ze gaan twee nummers doen. Noemen uh, we even een kleine pauze tussen. Omdat ze even een gitaar moeten verstemmen. Dat komt wel eens voor. Kijk, dat is het nadeel van dit, van, van dit soort optredens. Keith Richard, die uh, gebruikt ook allerlei verschillende stemmen. Maar die heeft gewoon 15 gitaar op de bühne staan. Ja. <laughs> ja, dat hebben we nog niet. Nog, nog niet. niet. Nee. Wat, uh, wat gaan we horen, uh, Sam? Uh, Angel van Montgomery. Oké. Okay. Sam Sexton en Bas Kors, dames en heren. Dat krijg je zo eventjes, als je gewoon lekker in het café zit en als je gewoon even lekker zit te luisteren, krijg je zoiets even voor je, voor, je, voor je oren. Gratis en voor niets. Gratis en voor niets. Van wie was dit liedje, Sam? Uh, van Bonnie Raid. Van Bonnie Raid? Ja. Ah, ja. Dan, uh, tjongejonge. <lacht> jonge. Jongen, dat is onze aanspraak eigenlijk. Uh, uh, dus ik heb je nou gewoon te spelen? Ja. Hey, uh, wat, wat deed Bonnie? Uh, uh, ga jij vertellen? Bonnie Raid. <lacht> Zij reed of iemand anders reet? Nee, nee zij reed, Bonnie reet. Oké. Okay. Ja. Maar uh, <coughs> nee, een fantastisch nummer. Uh, wat zijn je toekomstplannen? <laughs> Behalve Ziggo uh, Dome, Ziggo Dome. Goeie gedaan. Nou, het zou ook kunnen. Het zou ja, het zou kunnen. Uh, ik heb nog wel uh, de droom om, um, om ver in muziek te gaan en uh, daarvan te leven. Ja, ja. Ja. Dat nou, moet toch kunnen. Ik, uh, ik mag, ja, we gaan het proberen. We gaan, we gaan gewoon nog even een in, in optreden voor je versieren bij. Uh, bij Lauren Hardy? Bij Lauren Hardy. <tie> Nou, dat lijkt me goed. Ja, dat is zo persoonlijk maar zonnige mij zo komt dat ook wel stiekem zo goed ja, Hoor dat hoorde ik, ik zo in de wandel gewoon ja, zo dat, komt, dat komt wel goed ja. dat is een leuk café, gewoon lekker akoestisch spelen met, met, uh... nu kunnen ze er niet meer over uit <laughs> nee. nee. dat is, is Rob, Robby als je luistert, je hoort het ja Robby help je pa even herinneren help je vader even herinneren <laughs> dat, uh, gewoon een keer op een leuke zondagmiddag dat, dat is typische uh, zondagmiddag muziek vind ik dan <laughs> He, zo lekker akoestisch en dan zit je Lekker aan je, aan je biertje zo. heerlijk uh, Misschien zelfs wel op het terras. En uh, ze kunnen dan ook op het terras spelen natuurlijk. Dat is ontzettend leuk. Goed. Uh, Sam Saxon en uh, Bas Kors. Geweldige muziek. We gaan nog een nummer van jullie horen. Ja, ik heb één vraagje tussendoor. Oh. want je, Wil je geld gaan verdienen in de muziek? Moest hij tegenover bijvoorbeeld de beste singer-songwriter van Giel Belen Of dat oh, soort dingen ja. allemaal? Want oh, dat zou juist Dat kan niet. Ze zou gelijk winnen. Ja, dat, dat denk ik ook. Maar dan kan het wel, toch? Ja, juist wel. Ja. Maar nee, heb je daar geen uh, zin om mee te doen of wat dan ook? Ja, ik vind het een leuk programma. Ik denk als ik daar aan mee ga doen, dan, uh, dan wil ik er helemaal, helemaal klaar voor zijn. Uh, precies weten hoe ik het wil. En ja. uh, ik denk dat dat het beste is. Ja. Dus, nou ben je nog een ja. beetje zoekende welke richting ja, nou echt. Nou, en niet zoekende welke richting, maar meer dat ik gewoon uh, meer, nummer, meer eigen nummers heb en uh, daarmee het uh, programma kan werken. Oké, okay. nou, <laughs> jij toch? Je, je hebt al een fantastische idee vol. Ja, dat, uh, zeker, weten, zeker weten. Dat, uh, dat weten ja. we al, hè? want uh, ja. daar heb ik zelf aan mee mogen werken. Ja. En uh, dat, was, dat was echt een fantastisch idee. Hoe, uh, ja. sta, is die te vinden eigenlijk op internet? Op de, de nee, alleen op YouTube eigenlijk. Ah, Oké, okay. nou dan heb ik straks een goede tip voor je. Want uh, de, het kost helemaal niet zoveel om dat verhaal gewoon dan via de, uh, de, de, de live streaming uh, dingen zoals Spotify uh, te zetten. Het kost, ja, maf, kost, iets, ja. van, kost iets van, van zestientjes en dan ben je wereldwijd uh, te verkrijgen. Dus ik weet niet wat... Beschikbaar. Dat, nou, wereld, wereldwijd is je muziek. Beschikbaar. Ja. En uh, dat is best interessant. Maar ik ja. zal je straks even tip nou, leuk. geven. Ja. Straks even tip geven. Ik heb het zelf ook gedaan, met mijn cd dan ook op Spotify. En ook uh, in, in, de, in de app store. In de, ja, de Google App Store zijn ze ook te vinden. En dat is, uh, dat is hartstikke leuk. En ja. dat moet je gewoon doen. Dat is, uh, dat is een prachtig medium. En dan ben je wereldwijd te horen. En ik denk dat daar best <lacht> wel als uh, daar de goede mensen eens naar luisteren. Uh, dan komt dat best goed. <lacht> Vind ik het volgende liedje. Uh, the Weight van The Band. Oeh! Ja. Zo. So. Jij durft. <laughs> ja. wist, wist je dat dat een van mijn favoriete nummers is? Uh, nee, dat wist ik niet. Oké. Okay. Dan had ik het waarschijnlijk niet gedaan. <laughs> <laughs> nou, ik ben zeer benieuwd wat je ervan maakt. Ja, Het nee, uh, nummer is van de Band. Robbie Robertson schreef het. En het nummer, dat heet <laughs> The Weight... goed. Echt niet te geloven. Zullen jullie dat doen? Echt waar. Het nummer krijgt een extra dimensie. De, de, dat vind ik, ik vind, de band vind ik al geweldig. De originele versie. Maar dit, uh, dit kan nog zeker naast staan. Ik op, zeg, uh, We hebben je niet teleurgesteld. Vierde, ik zeg een vierde <laughs> nummer uh, op de plaat. Hup drukken. Hup, eruit. <laughs> In de winkel. Zo is dat. Um, nou, nou hartstikke hartst leuk dat jullie, nog, dat jullie dit uh, voor ons hebben willen doen, voor ons programma. Ja. Zandvoort draait door. En uh, als je nog meer materiaal hebt, dan gaan we je binnenkort gewoon volgend jaar of zo nog een keer uitnodigen. ik vind het zo leuk. Lijkt me en, ook uh, leuk. Ja. ja, het is toch, <laughs> het is toch gezellig? Ja. En uh, na nou, één optreden heb je al een café Laurent Hardy. Dat komt helemaal goed hoor, dat is bij uh, deze. Dus, uh, dat kom ik wel alleen als je goede gasten uh, erbij hebt Hoezo? die ons kunnen helpen, zeg maar. Hoezo? Ja. Nee, nou ja, dan kunnen we weer bij een andere bar spelen. Ja. Ja. Oh, jij nou, nooit, ik denk jij dat no de scouts en dat soort dingen wel in de productie en ja. wel langskomen in dat café. Ja, jij jij, jij wil hetzelfde als dat het toneelstuk van zondag. Jij wil op diverse locaties. Ja. Het publiek, dan ga je eerst naar het café Kroegen toch. Dat lijkt me heel gepland. Ja. ja, dat is heel mooi. Goed. Uh, Ron en Nob komt er nog even bij. Ja. Uh, ja, ik kom nog even Precies, bij, gezellig. Pas op je gitaar. Ja, pas op je gitaar, want dat is heel belangrijk. Ja. Uh, ik, ik ga iets doen wat we, nog, wat we nog nooit gedaan hebben, maar we gaan even streng de tijd opnemen. Uh, jullie krijgen samen, um, en dat doen we straks ook met Bas en Loes, uh, want dat kan nog mooi. Jullie krijgen uh, uh, van mij een minuut tijd. Net als de wereld draait door. <laughs> jullie krijgen een minuut tijd samen van mij. Maurice gaat heel streng de tijd opnemen. En als het uh, tijd om is, dan fluit hij. Ja, ik heb. Ik zet even, even heb je kijken. een fluitje? Nee, ik heb wel deze. Welke? Nou. Ja, die oh ja. is wel leuk, vind ik. Ja? ja? ja okay. Nou, jullie krijgen een minuut tijd van mij om samen te vertellen waarom wij op 13 uh, uh, december. naar de vinyl, 24 uur viniel moeten. Nou, dat is sowieso omdat het voor Serious Request is. Het is voor een goed doel. En Noppie die draait zijn eigen helemaal suf. 24 uur lang. 24 uur lang. Kom met je vinylplaatje naar Laurel en Hardy. Doneer wat in de box. En Noppie gaat het draaien. Dat komt helemaal goed hè Nop? Geschatte nummers. Ongeveer 500 in 24 uur. Het gaat waanzinnig worden. Hier. Ongelooflijk. En kom, kom, kom. 5 euro minimaal. En ik denk uiteindelijk dat we een klein bedraagje kunnen gaan brengen. Ah, dat, dat wordt een klapper. Dat, dat wordt een klapper hoor. Echt waar. Geloof oh. mij nou maar. Ik ga, we gaan samen tellen of niet? De bewoners van Zandvoort komen massaal... Met hun vinylplaatje. Is dat nadat ze naar het toneelstuk zijn geweest of dat het uh, ja. toneelstuk is wanneer? Ja, zondag Ron, je moet wel een <laughs> beetje opletten als je wat, wat te horen krijgt. Ja dank nou, je wel. Dank je wel hoor. Ja oké okay, jongens. Nou als het nou niet meer werkt, dan weet ik het. Dan even weet ik niet. het ook niet meer. Uh, we gaan het nu hetzelfde doen met Bas en Loes van uh, oh Toco Oh jee. Ja een minuut hoor. Een minuut krijg je de tijd om uh, de mensen in Zandvoort en omstreken <laughs> wijde omtrek mogen we best wel. We zijn tot in Haarlem te ontvangen. Dus in wijde omtrek te vertellen waarom zij zondagmiddag... om vier uur naar de krocht in Zandvoort moeten komen. Jullie tijd gaat nu in. Oké, okay, wat doe je als langzaam de barsten in je vlekkeloze huwelijk trekken? Een buitenechtelijke affaire? Nog een kind? Een scheiding? Totale ontkenning? Je hoort het zondag om vier uur in de krocht. Uh, Tokodrama speelt, scènes uit een huwelijk. Een toneelstuk van Ingmar Bergman. En een, klassieker. een klassieker. Dus ik raad ook zeker iedereen aan om dit te komen zien. En zeker voor het bedrag, 5 euro, hoef je het niet te laten. En ik garandeer je dat je een hartstikke leuke middag hebt. Het duurt niet zo lang als het origineel. Dat is namelijk vier uur. We hebben het ingekort tot anderhalf uur. Dat is voor iedereen goed te doen. En ik beloof u een hele mooie middag. Wees welkom. En je mag zelfs nog aan het eind met ons meepraten... over hoe we het beter zouden kunnen doen. Dus dat is helemaal leuk. Met de acteurs uh, samen praten over het stuk wat je net gezien hebt. Dekrocht.nl om te reserveren... 06 54 677 947 om te reserveren ook 5 euro. Uh, en topodrama.nl, ben ik er al? Ja! Dat ja. is langer Wij zijn goud eerlijk. Stel je voor. De zijn die hebben meegekeken met de tijd. En, uh, het is echt allebei ja, precies een ik, minuut. Ik geweest. heb mijn twijfels. Ja, nou, ik denk dat jij anderhalf minuut had, sorry. Ja. Ik zag je zo spreken om dingen nog te verzinnen. Ik denk, laat het nog even doorgaan. Wij verzinnen niks, het zijn allemaal feiten. Ja, nee, dat is waar, sorry. Dat is waar. Aanstaande, is Aanstaande zondag, dus in de krocht. Ga kijken, want ik denk dat dat heel erg interessant is. En uh, 13, daar zijn we bij Lauren Hardy. De 24 uur vinyl voor Serious Request. En het zou zo fantastisch zijn. Als jullie nou gewoon met een, een bedrag met 3 met, met, ah, nullen. Toch? Ja, minimaal. Minimaal, toch? Albert-Jan, uh, ik kreeg net een berichtje binnen. Via, uh, niet via Facebook, dit keer via, dit, dit keer via de sms. 50 euro voor de complete live-uitvoering van Get Ready van Rare Earth. Alles. <laughs> Hij neemt zelf de LP mee. Ja. Uh, uh. Nou, die staat. die, staat. Ja, de, ja. Ja, die staat. Ik ook, euro. 50. Ik heb hem ook nog in mijn assortiment. Ja. Ja. Past het nou ja. niet in het geheel, dan krijg die telefoon, dan mag je die koptelefoon. Ja. Nee, nee, nee. Nee, nee. Het enige wat ik nou nog mis... is het ka dat ka dat, dat, dat, dat, dat, dat jingle. Ja. Ja, ja, dat is een beetje gigant... jammer. Maar het is wel een wereldnummer, want er zit een drum solo in. Dat word je helemaal... Ja, dat is geweldig. Dus de eerste 50 euro zijn al binnen van Albert-Jan Vos dames en heren. Dus die komt zelf met de LP... Get Ready van, uh, van de Rare Earth. Ik heb hem niet zo snel even hier ook... Uh, Kun jij hem zo snel? Oh, ja hoor. Jij ja, kan dat natuurlijk. Jij ja, kan dat weer veel sneller <laughs> dan ik. Ik had een ander nummer klaarstaan, Maar we gaan, uh, ik denk zo'n beetje tot besluit van deze uitzending... daar een klein stukje van draaien. Van die uh, fantastische Get Ready van Rare Earth. Hij heeft hem al. Nee, geloof ik. Ja. Hij duurt twintig minuten. Ja, nou, maar we draaien hem niet helemaal. Deed hem? Nee, dat is hem niet. Get ready. Dat tik ik toch in? Get ready. Here I go. <laughs> ja, nou, dan ik zou de het de niet moeten zeggen. Nou. Get ready. Nou, ik denk, ik, ik, here I go. En een klein berichtje voor uh, Johan: was de stem zo beter of niet? Ja, dat Johan was Tyler Oh, hier heb ik hem. Ja. Deze? Ja. Dat is hem. Albert Jan, voor jou 50 euro, dankjewel. De eerste 50 euro voor... Uh, Albert Jan Vos, staan we hier de eerste 50 euro zijn binnen. U kunt nog overbieden. degene die het nummer niet wil horen kost 100 euro. <lacht> Goed, dit was voor Draad door... voor deze vrijdag uh, de... 28 november. Volgende week zijn we er in verband met Sinterklaas niet. Want, de Euro uh, Breakdown ervoor is er wel. Die wordt gepresenteerd door Anders Sandberg. Ja, maar wij zijn er volgende week niet. Want nee. uh, wij moeten naar Sinterklaas toe. Ja. En uh, de week erop. Dan is Charles Dijft weer mee. Dit programma. Uh, wij, ik, of tenminste wij, dit team, zijn er weer op 19 december. Ben ik er niet over twee weken ook bij? Dat weet ik niet. Volgens mij wel. Ja, ah, dat weet ik niet. Nou, dat nou ja, wel. maakt niet uit. Nou, dat maakt het uit. Je merkt en, het vanzelf. Je merkt het vanzelf. En... Uh, Dank voor het luisteren. Dit was Zandvoort Draait Door. En uh, fijn weekend allemaal. Morgen genieten van ZFM met uh, Zandvoort op zaterdag. Ja, met uh, Rob Harms en Maurice Mulder. Ja, dat wordt ook gezellig. En volgende week uh, mag ik het programma doen samen met Rob. Dus dat wordt lachen. Gezellig. Ja. Tot over twee weken met Zandvoort Draait Door. Bedankt voor het luisteren en bedankt voor de gasten. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.